9 uur Freddy van met het NOS journaal. Vandaag was de gewelddadigste dag in Syrië sinds de opstand tegen president Assad uitbrak. Zeker vijftig mensen zijn bij rellen door de politie gedood. Ooggetuigen zeggen dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Tienduizenden betogers zijn na het vrijdagmiddag de straat opgegaan om tegen het regime van president Assad te protesteren. De oproerpolitie schoot met scherp en gebruikte traangas. Oppositiegroeperingen eisten vanmiddag in een gezamenlijke verklaring dat er een einde komt aan de alleenheerschappij van de baatpartij van president Assad. Er zijn al weken betogingen tegen het Syrische regime. Daarbij zijn tot nu toe zeker 200 doden gevallen, zeggen mensenrechtenorganisaties. De Tweede Kamer is opgelucht dat minister Opstelten afziet van het plan voor toezichthouders bij de politie. Gisteren zei Opstelten dat hij een aantal van de agenten wilde vervangen door toezichthouders met minder bevoegdheden. Daarmee zou 30 miljoen worden bespaard. Het plan leidde tot felle kritiek van de bonden en de politiek. Daarop trok Opstelten zijn plan in. Alleen GroenLinks is sceptisch omdat het kabinet nog steeds 30 miljoen op de politie wil bezuinigen. In de bossen en natuurgebieden in de Belgische provincie Antwerpen is code rood van kracht vanwege het gevaar voor natuurbranden. Het gaat onder meer om de Kalmthoutse heide, een natuurgebied dat aan Nederland grenst. In belgisch Limburg was afgelopen woensdag al code rood afgekondigd. De Vlaamse autoriteiten vinden het nog te vroeg om een aantal natuurgebieden voor het publiek af te sluiten, maar wandelaars en recreanten is wel gevraagd uiterst voorzichtig te zijn met vuur. Het weer? Het is helder en het koelt maar langzaam af. De minima komen rond 8 graden. Morgen opnieuw veel zon en maxima van 21 graden aan de kust... tot 26 in het binnenland. Het zuiden maakt morgen kans op een enkele bui. De paasdagen blijven vrij zonnig en droog. Na het weekende wordt het enkele graden koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Twee minuten over negen. Goedenavond. Samsung daagt Apple en Apple daagt Samsung. Een echte ruzie in telecomland. Straks de ins en outs. En zo rond vier uur, als de mensen op een feestje dronken zijn. en het licht groezelig is en de wc is smerig. dan slaat onze Today's Tellens van vandaag zijn slag. Robby Bouw is namelijk feestfotograaf. en wat de charme daarvan is, dat vertelt hij zo meteen. En over precies een week is het huwelijk. en dat betekent voor de Engelsen vrij zijn en dagenlang feesten. En er wordt ook nog gewoon gevoetbald, gevoetbald vandaag. Rust bij FC Zwolle tegen RKC en ADO Den Haag gespeeld tegen FC Twente. En die? Nog steeds geen 10-0, Luc. Het is 0-0 <laughs> bij uh, ADO FC Twente. ADO ja. ietsje sterker, maar zo af en toe FC Twente ook uh, in de aanval. 0-0 de stand. Nu is ADO weer in de aanval, maar die aanval wordt door Peter, onderbroken door Peter Wissgroff. En dus heeft FC Twente weer de bal. De spanning is te snijden aan beide kanten en dat is te zien ook in het spel. Het is niet goed, maar wel spannend. En 0-0. Ranking the news. We gaan naar de top 5 van Ranking The News. Simone Wijnands. Op 5. Vandaag is het Goede Vrijdag en overmorgen natuurlijk Pasen. Veel mensen namen alvast een voorschot op dat Paasweekend. En dus was het druk, druk, druk, druk op de weg. ANWB verkeersinformatie: veel vertraging in het midden van het land. Vooral op de A1 tussen Laren en Amersfoort. En ook op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Heeft allemaal te maken met het lange Paasweekend. Er staat nu zo'n 160 kilometer. Het zijn niet alleen maar Nederlands op de weg, maar ook een heleboel buitenlandse bezoekers. In Duitsland, daar komen veel uh, toeristen vandaan. Uh, Vrijdag vandaag zagen we dat ook op de A12. Er staan lange files vanuit Duitsland. Van de geschatte 1,2 miljoen Nederlanders die een weekendje de hoort op zijn... blijven er 500.000 in Nederland. Heerlijk die vrije dagen. Een lekker vrij weekend, dus er is niks mis mee. Met de familie. Of familiebezoek straks al naar het eerste neefje. Zondag naar het tweede neefje. Gezellig barbecue en doen. Neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa's, oma's. Allemaal even, ja. allemaal, allemaal ze de beurt. Het is net kerstmis uh, in de zomer. Ja, kerstmis in de zomer, zo zou je het <laughs> kunnen omschrijven, ja. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het vrij zijn. Voor de echte diehard is het natuurlijk het paasfeest waar het om draait. Ik ben Bloemetjes. helemaal idolaat van Pasen. Waarom? Ja, dan is God opgestaan en... Uh... Ik dacht altijd, Jezus? Hmm. Maar nee, goed, niet, hoor. ik ben nog niet gelovig. Ga verder. U zei wel meteen van, God is opgestaan. Hè? Ja. Dat is waar u meteen aan denkt. Ja, tuurlijk. Dan denk ik, ja, daar heb ik uiteindelijk ook alles aan te danken. Dat ik het zo fijn en zo goed heb. En hoe verre ja. dan? Nou, ik, ik heb wel het een en ander meegemaakt. Met overspannen en alcohol. Potverdikkie zeggen zeggen dat allemaal dankzij God. De alle paasdrukte op de weg werd er vandaag ook extra gecontroleerd... op de veiligheid van caravans. En ook de veerdiensten richting de Waddenheilanden hadden het druk, druk, druk, druk. Op vier. We blijven even in paaselijke sferen, of eigenlijk pauselijke. De paus zat namelijk vandaag als eerste paus ooit live op televisie in een show. We hebben le risposte maar we weten dat Jezus... Nou, dat gebrabbel, dat was een antwoord op een vraag van een gelovige kijker. Het moest namelijk een live show zijn... waarin de paus vragen van kijkers beantwoordde, maar dat viel vies tegen. Die vragen zijn eigenlijk allemaal door hem beantwoord op een filmpje... dat is opgenomen een paar dagen geleden, dus het was niet live. Aan de andere kant, de wederopstanding van Jezus of God was ook niet live. Die hebben ze een paar dagen eerder opgenomen. De vragen die gesteld werden lagen natuurlijk wel erg in het straatje van de paus. Een Italiaanse moeder die vraagt of haar zoon of hij na twee jaar in coma nog wel een ziel heeft. En de paus kon niet anders dan antwoorden, ja natuurlijk. He, een uitgebreid betoog waarbij heel duidelijk was, in Italië mag nooit een euthanasiewetgeving komen. Wie de paus echt live wil zien, kan zondag zijn hart weer ophalen tijdens zijn toespraak vanaf het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Op drie. Er worden toch geen duizenden agenten vervangen... ...door goedkopere toezichthouders met minder bevoegdheden. Overlast. Maatschappelijke onrust. Wangedrag. Dit team pakt het aan. Met aan het hoofd Ivo Opstelten minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft bekendgemaakt... dat het kabinet het plan intrekt nadat het gisteren vroegtijdig uitlekte. Er komen geen politietoezichthouders, geen extra categorieën eh, politiemensen. We zagen al aankomen dat het eh, moeilijk te realiseren zou zijn... en eh, sterker nog niet wenselijk. Tuurlijk, het heeft helemaal niks te maken met de kritiek uit eigen partij meteen aan het lekken van de plannen, maar het was wel even schrikken. Ik moet zeggen, het kwam bij mij voor mij ineens uh, uh, als een, uh, een donderslag bij heldere hemel. Ja, dan moet je even nadenken, even goed, uh, goed kijken waar staan we, wat zijn we van plan, wat is de positie. En ik wou hier van af, uh, dat kan ook stuurt volgende week een brief aan de Kamer met een toelichting. Het kabinet mag nu broeden op een andere manier om 30 miljoen bij de politie weg te bezuinigen. Op twee, een extra zonnige dag voor de onderscheiden militair Marco Kroon. Hij stond vandaag opnieuw in de rechtbank en werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne. Er kan ook niet worden vastgesteld dat de cocaïnesporen die zijn aangetroffen in een borsthaarmonster van verdachten duiden op het bezit of gebruik van cocaïne door hem. De militaire kamer stelt verder vast dat er in dossier geen verklaring zit van enige getuige die verklaart gezien te hebben dat verdachte cocaïne heeft gebruikt. Of in zijn bezit heeft gehaald. Er is dus niet voldoende bewijs om hem daarvoor te veroordelen. Hij is niet helemaal free to go. Hij krijgt ook een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur en een geldboete van 750 euro. Omdat hij stroomstootwapens bezat. Uiteraard was kroon heel opgelucht. Zometeen hoor je in onze crime rubriek Hoe opgelucht. En we duiken nog een keer helemaal goed in de hele zaak. Op 1. Daar staat Syrië en de heftige anti-regeringsprotesten van vandaag. We willen echt. Democratie, echte vrijheid, en een einde aan de almacht van de inlichtingendienst. Aan de almacht van de baanpartij. Je ziet dan ook dat het vandaag een soort testcase was. Zouden de demonstranten genoegen nemen met de toezeggingen? Nou, daar lijkt het absoluut niet op. En het heersende regime van president Assad nam opnieuw geen genoegen met de demonstraties. Het vuur zou zijn geopend op betogers. En daarbij zijn waarschijnlijk tientallen doden gevallen. Deze Syrische vrouw die al jaren in Nederland woont, verbaast het niet. En ze gaan door. Het regime. ...gaat door met het inzetten van geweld. Dat is ook, dat is ook zeker, want het staat, er staat veel op het spel. De uh, assad heeft veel te verliezen, uh, mocht het regime uh, omvallen. De berichtgeving uit Syrië loopt moeilijk... ...omdat media uit het buitenland worden geweerd. Wij spraken toch een Nederlandse verslaggever daar. Er is gewoon geen twijfel over wat er gebeurt. Die veiligheidstroepen die openen het vuur, op de betogers. Dat is duidelijk. Want als je vandaag zag hoe de stad eruit zag... ...er lopen 10.000 mannen met, met wapens rond, met geweren... ...met, met bloedendoos, met knuppels... Er wordt gewoon heel erg op geweld ingezet. De oppositie had opgeroepen om de straat op te gaan vandaag. Officieel zijn spontane demonstraties verboden. Dat was Ranking de Nieuws. Tweede paasdag is er een nieuwe. Dankjewel Simone. We gaan naar Zwolle RKC. Daar is de thee op. Ragnar Niemeyer. Vijf minuten gespeeld. Ruim in de tweede helft. RKC al vroeg op 1-0 gekomen. De zevende minuut. Penalty Benson. En die stand staat nog steeds 0-1. De Waalwijkers dus kunnen in punten gelijk aankomen of dit zo blijft. Maar een vrije trap voor Zwolle. Aan de rechterkant van het veld. Slot brengt in. Weggehaald door Van Peppe bij de eerste paal. Dan Slot nog een keer met de inzet. Daar aan de zijkant. Een aantal meters vandaan. De punt van het strafschopgebied Bal aan tegen een tegenstander over de zijlijn. En een ingooi voor Zwolle dat twee nieuwe mensen in de ploeg heeft gebracht. Althans de trainer Art Langeler heeft dat gedaan. Een oude leraar werkt hier in Zwolle. Was trainer van Roda Raalte. Anderhalf jaar aan de macht. Hier en wildschut in de aanval erbij gekomen voor Bakker. Pot verdedigend op de vleugel voor Justiana. En gek genoeg is Bakati blijven staan. De man die de strafschop veroorzaakte. Een uitermate zwakke indruk maakte in een aantal duels met... Uh... Dirk Boerichter uh, ja, is de speler die vermoedelijk naar Ajax toe zal gaan. Die wel een behoorlijke schop heeft gekregen in de eerste helft. En sindsdien wat minder in de wedstrijd zit. Boerichter nu aan de bal. Bakati is hem de baas. Het lijkt er toch op alsof Boerichter niet helemaal 100% fit meer is. Begon sterk, maar later wat minder. Bakati gaat nu naar de grond. Zonne krijgt de hoogte van de middenlijn. Nog even voor de middenlijn, zelfs een vrije trap. De thuisploeg zal wat moeten. Het publiek wil heel graag, maar er zit twijfel in de ploeg. De 52e minuut op het bord, Zwolle RKC, 0-1. Dankjewel, Ragnar. In Frankrijk daar houden ze wel van een wijntje, ook tijdens de lunch. En ook de politieagenten. Maar nu is er onrust bij de oproerpolitie. nadat de twee agenten dronken werden gefotografeerd... mag de politie niet meer drinken. En dat is een schande, vinden de agenten. Want die menen recht te hebben op hun lunchwijntje. Wijnboer in Frankrijk, Ilja Gort, goedenavond. Goedenavond, Ja, Hallo. Ben, je, ben je wel eens agenten in Frankrijk tegengekomen met een slokje te veel op? Ja, ja, zeker, nou en of. Dat niet <laughs> wel gebruikelijk daar. Nee, echt waar? Nee, nee, nee. Het is zo geïntegreerd in het dagelijks bestaan dat het wordt heel normaal gevonden daar. Iedereen hoort mee te drinken. Ook bij jou in het dorp. Oh ja, zeker. Ja, nou en of. Ja. ja, wij hebben een keer uh, tijdens mijn proeverij bijvoorbeeld we een paar mensen uit het dorp uitgebracht van de burgemeester en uh, de dorpsveldwachter. En die zat de hele avond uh, iedereen in te schenken. En elke keer als hij een glas inschonkt, dan zei hij erbij van, kijk uit, niet te veel drinken, want ik ben in functie, dus ik kan je niet bekeuren. <laughs> en aan het eind van de avond stapte hij zelf in zijn auto en met een fles wijn achter te kiezen in het pad af. Dus ja, dat is wel heel gebruikelijk. Ja, en er is er niemand die zegt, uh, hallo uh, veldwachter, dat doe maar even niet. Nee, nee, maar nee. de burgemeester, die wijnboer is, die was daar ook bij. Die, die, die, ja, die vindt dat eigenlijk al gewoon. Daar kijkt niemand van op. Nee. Wat, wat, wat vind jij er nou van, dat het voor de oproep politie verboden gaat worden om te drinken tijdens de lunch? Nou, het, volgens mij is het voor de hele gendarmerie uh, verboden. Okay. En dat, dat wil waarschijnlijk, is dat gewoon een geniale, geniale zet van uh, Sarkozy. Want hiermee gaan ze enorm veel staatsgelden binnen Harker met, dit, uh, met deze actie. Ja, want ja. Het is, ze, ze hebben recht op één vierde liter, een kwart liter wijn tijdens de lunch, de ja. politie. Dat, ja. is, dat is een glas of twee, Dus een beetje een ja. vreemde regel, vind ik zelf. Ja, zeker, maar goed, het ja, is te begrijpen. Maar het is toch ver beneden wat de gemiddelde Fransman drinkt bij de lunch, dus het is al heel, heel bescheiden. Ja, en, en als dat straks dus niet meer zo is, dan hoeft, uh, hoeft de, re de regering dat niet meer te betalen en dat scheelt dus een hele hoop geld. Nee, nee, het zit anders. Die, die regering betaalt het sowieso niet. Dat betalen die agenten zelf. Nee, het is, het is veel genietiger. Die agenten, die drinken niet. Maar normaal gesproken kon je namelijk tussen twaalf uur en... Dus pak hem mee het half drie kon je rustig een wijntje drinken en uh, 180 rijden, want dan zat er volledig naar Maar ze had allemaal aan de lunch met een lekker wijntje. Dus toen ja. was je veilig. Maar ja. nou, nu is dat niet meer zo. Dus die gasten die zijn om tien over twaalf zijn ze klaar met hun lunch. En dan zitten ze dan weer achter de struiken op die motor met die gun om iedereen vast te, te, te, te pinnen. Plus... Dat ze dus heel erg knorrig zijn, dat ze geen wijn hebben. <laughs> dus normaal gesproken zijn ze al heel erg lastig. Ja. Maar nu zijn ze nog extra pissig, dus ze krijgen nog hogere Kunnen Ze halen ze enorm veel geld mee binnen met deze actie. Nou, dan zit jij mooi in die pinari. Want ik kan me zo voorstellen dat je als wijnboer ook wel eens... ja, bedoel, dan, dan moet je ook wel eens een wijntje extra drinken. En dan zit je misschien achter het stuur. Heb je zelf nog ooit problemen gehad? Nou, ja, dat, maar dat was dus voor deze maatregel, dat is ongeveer een jaar geleden... Toen kwam ik bij een wijnproeverij vandaan in de Haute-Médoc. Het zijn allemaal uh, de hele deftige wijnen. En uh, dat waren dus de, dit jaar ik zeg, een soort wijnen die je niet uitspuugt. Want in Frankrijk zeggen ze dan on crash à l'intérieur. Dus mm -hmm. je, je spuugt het van binnen uit. Maar je hoort dus een wijn als je bij een wijnproeverij bent. dan hoor je die wijn te proeven. En dan moet je een beetje slurpen, een beetje slobberen. en dan spuug je dat uit. Ja. Maar dit was dus mouton Rothschild. En dus zo, dat soort wijnen. Uh, die spuug je niet uit. Dus ik was daar geweest en ik kwam een uur of drie ik, daar dat pad af. Uh, ik moet zeggen, ik reed niet helemaal weg. Mm -hmm. en, maar dat ging. Ik was in de oude eend en dat ging allemaal best. En toen werd ik vertomd. Ik dat nog team laten, ben toch geen tien minuten later ik aangehouden door een agent. Motoragent. En die zei: nou, je kent het wel, het hele verhaal, wanneer wilt u blazen? Nou, ik heb echt alleen maar een proeverij. Oh, een proeverij, oh, goed, nou blaas u maar even. Nou, ik moet blazen. Nou, u heeft het al een beetje erg veel geproefd. Uh, wat heeft u dan geproefd? En toen begon ik te doen, Nou ja, moet dan op chillen. Oh, oh, nou ja. Goed, vooruit. Gaat u dan maar. Ik zou u een bekeuring hebben gegeven als u het had uitgestuurd. Ja, dat komt nooit meer terug, Ilea Gort. Maar bedankt voor je verhalen. Nou ja, nou, graag gedaan. Ja, leuk. Tot ziens. Hè. Marco Kroon werd vandaag vrijgesproken van drugsbezit. Onze eigen crime-expert Marini fase zet de zaak nog even voor je op een rijtje. Eens kijken of er al gescoord is bij ADO FC Twente en die houtkamp. Nog steeds geen 10-0, Luc. Het is 0-0 bij Ado Den Haag tegen FC Twente. En Ado heeft weer een aardige mogelijkheid gekregen. Nu bijna weer. Buis, de bal net naast. FC Twente is wel dreigend, maar nog niet gevaarlijk geweest voor het doel van Gino Coutinho. Maar veel om te doen is de keeper van Ado Den Haag. Omdat er een jaartje geleden een hennepplantage in een van zijn woningen was gevonden. Hij wist van niks, mm. maar het waren er nogal veel. Uh, en uh, hij heeft uh, een uh, voorlopige zeg maar, uh, straf gekregen van een jaar gevangenisstraf. Maar hij staat Staat wel gewoon in doel. Gino bij bado Den Haag. Nu wordt het spannend. Want er is een vrije trap voor FC Twente op de rand van het strafschopgebied. Met natuurlijk Theo Jansen. Maar het is voor hem geen echt prettige plek. Want vanuit de keeper gezien ligt de bal eh, op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. En Theo Jansen is stijf links. Dus vanaf die kant is het heel moeilijk om die bal in één keer op doel te schieten. Maar Theo Jansen kan heel veel. Het buurtje wordt op afstand gezet door scheidsrechter de Wegenreef. En dan gaan we kijken of die bal erin gaat voor FC Twente. Het staat 0-0. Twente overigens 15 punten minder dan vorig seizoen na 31 wedstrijden. Dus uh, als ze die wel hadden gehad, dan waren ze ook kampioen geweest. Nu de vrije trap. Hier komt Theo Jansen met de aanloop. Nou, het muurtje moet nog helemaal op afstand worden gezet. Het staat na, eens even kijken, 29 minuten. Nog altijd 0-0 bij ADO Twente. Nou, als die bal erin gaat, dan komen we nog even terug. FC Zwolle, RKC, Ragnar Niemeijer. Ontwikkelingen, rode kaart voor Drost van FC Zwolle. Jeroen Drost mag er vanaf, want uh, trekt aan het shirt van Boerichter aan de schouders. Van de ontsnapte spits van RKC. Goede lange bal in de as van het veld. Een sprintduel tussen Jeroen Drost en Dirk Boerichter Die achter Drost vandaan moet komen. Er voorbij is en dan kan Drost zijn handjes niet thuis houden. Het is nog begrijpelijk ook. Want anders is het een 100% kans. Nu ligt de bal op een meter of 20 voor een vrije trap voor RKC. Die ploeg dus met 11. FC Zwolle met 10. Uh, nog altijd een Drost op het veld trouwens. Want uh, die van uh, RKC die is er nog altijd bij. Henrico Drost, een verdediger. Net als zijn broer. richter. Oeh, wat een mooie vrije trap was dat. Zo zagen we hem ooit scoren tegen Groningen. Het is een jaar geleden. Maar nu zit er een handje bij van doelman... Uh, Ter wielen van Zwolle gaat de bal over en blijft het 0-1 voor de RKC. We blijven het voetbal volgen. En we draaien ook leuke muziek. Op deze vrijdagavond Sarah Bareilles heeft Sarah Barellis een nieuwe single uit. En die heet King of Anything. Keep drinking coffee, me down the table while I look outside. So many things I'd say if only I were able. But I just keep quiet. Vrijdag gaat je of 18 nog ongeveer. Tijd voor een wit wijntje en een biertje. En om even bij te praten over misdaad met onze crime-redacteur Melinie Fase. Melinie, goedenavond. Goedenavond, Luc. Ja, de zaak van vandaag is natuurlijk de zaak Marco Kroon. Hij werd vandaag vrijgesproken van drugsbezit. Hij handelde wat in stroomstootwapens en kreeg daar nog wel een geldboete en een voorwaardelijke straf voor. Eh, Kroon is toch tevreden over de uitspraak, al heeft de hele rechtszaak er wel flink ingehakt bij hem. Nou, Ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon eh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn hele familie en eh, met name voor mijn vriend gewoon eh, ja, een hel. Ik ga nog liever een keer de shore ervan als dat ik nog een keer doe. Nou, Als iemand deze zaak goed heeft gevolgd, dan ben jij het wel, Malini. Hoe staat het ook alweer? Ja, Marco Kroon, Hollands oorlogsheld, kreeg twee jaar geleden de hoogste militaire waardering die er is, de zogenaamde Willemsorde, voor zijn optreden in Afghanistan. Uh, maar Kroon is naast militair inmiddels ook kroeg eigenaar. Na zijn Willemsorde kreeg hij een saaie kantoorbaan bij Defensie en, nou ja, nam die voor de spanning in zijn leven het café Finis in Den Bos over. En dat was niet zo'n hele strategische zet, want dit was uitgerekend een café dat bekend stond als de drugskroeg van Den Bosch. En een kroeg waar je een stroomstootwapen nodig hebt om alle uitbundige bossenaren de deur uit te werken. En dus kwam er al heel vrij snel iemand naar de politie toe die zei dat Kroon in zijn café grote hoeveelheden cocaïne aanschafte. En begon een onderzoek naar drugsgebruik en drugshandel in Finis. En op grond daarvan werd Kroon voor de rechter gesleept voor drugsbezit. Daar is hij vandaag dus voor vrijgesproken, maar hij is wel veroordeeld voor het in bezit hebben en het handelen van stroomstootwapens. Nou, maar dat... dat... Spanning, dat is dan wel gelukt in dit geval. Ja, zeker. Uh, de advocaat van Marco Kroon is gegeerd, Jan Knoops... en die zei direct na de uitspraak dat hij hoopt dat de zaak nu echt is afgesloten. Wij hopen dat het Nederlandse publiek uh, en ook de media... de beslissing zullen respecteren en dat nu ook alle speculaties... die er de afgelopen anderhalf jaar zijn geweest over vermeend cocaïnegebruik... en bezit en wat niets meer zei, nu naar het Rijk der Fabelen zijn verwezen. Uh, dat daar heeft de heer Kroon en zijn familie nu recht op... Uh, dus we hopen echt dat voor hem nu een nieuwe periode aanbreekt. Ja, maar ja. Gaat het ook gebeuren, denk je, Marlini? Is de kous hiermee af? Ja, het is nog even afwachten. Het OM heeft nog twee weken de tijd om in hoge beroep te gaan. Maar om in hoge beroep te gaan, moet het OM kunnen aantonen dat er ergens nog gaten zitten in het onderzoek. Uh, ja, ik denk dus dat het niet gaat gebeuren, want het OM kon drugsbewijs gewoon niet bewijzen. Uh, ze hebben allemaal forensisch onderzoek op kroon uitgevoerd. Zijn uh, zes borstharen zijn inmiddels wereldbrond. Oh, ja, ja, ja. Precies, die ja. Uh, maar iedere keer als OM dacht dat ze, het geno dat ze genoeg bewijs hadden... kon Kroon het weer weer leggen. Uh, het OM bijvoorbeeld ook tapes opgenomen... van gesprekken tussen Kroon en de mensen... die cocaïne bij hem zouden willen krijgen. En dan wordt er gesproken over iets lekkers. Nooit over cocaïne zelfs. Uh, volgens Kroon en zijn vriendin duiden al die cryptische gesprekken... niet op drugs, maar op hun kinky seksleven. Uh, ja, ik, uh, ik denk dus eigenlijk dat het nu klaar is. Of ik, Misschien zelfs ik hoop het. Volgens mij is, uh, is Marco Kroon al genoeg gestraft. Ja, we willen natuurlijk Marco Kroon ook zelf heel graag heel graag spreken, zijn advocaat ook, eh, die hebben daar echt helemaal geen nee, nee. zin meer in. Advocaat Knoop zei dit. Die hele media eh, belangstelling die in deze zaak natuurlijk zeg maar, onvermijdelijk is... heeft natuurlijk wel geleid dat het hele privéleven van de heer Kroon nu op straat ligt. En er is door de media eh, altijd gesuggereerd waar rook is het vuur. Er zijn maar een aantal journalisten die hier aanwezig zijn... die de objectiviteit hebben weten vast te houden waar hij gewoon op had gehoopt. Ja, is dat zo, Marlini? Hebben wij uh, hem meteen al uh, schuldig verklaard, denk jij? Ja. Een beetje wel natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk een zaak waar heel veel over geschreven is. En aan de ene kant kun je zeggen... ja, dat krijg je als een bekend iemand als Marco Kroon voor de rechtbank staat. Hij is een nationale oorlogsheld, zoals ik al zei. Um, maar het kan ook zo zijn... het lijkt een beetje alsof je tegenwoordig in Nederland geen held meer mag zijn. Steek je even met je kop boven het maaiveld uit... dan uh, word je meteen een kopje kleiner gemaakt. En dat leek ook hier zo te zijn. Het ging om een betrekkelijk kleine zaak. Uh, maar we weten nu letterlijk alle details over het leven van Marco Kroon. En ja, daar smult de media van... Um, ja, maar ja, ik vraag me een beetje af of, of zo'n enorme privacy-schending nou echt nodig was. Ja, en daarnaast, um, de zaak is. Ik het, bedoel, het, is, het, is wel, uh, het mag niet, cocaïne. Maar het gaat ook alleen maar over cocaïne. En knoopt zich daar het volgende over? De wereld staat in brand. Er zijn levensgrote vraagstukken waar we nu in de wereld mee te maken hebben. Laten we daar onze energie in steken. En met alle respect voor de belangen van het OM. Uh, ons niet verder gaan uh, bemoeien... met uh, speculaties over het privéleven van de heer Kroon. Een beetje downplay doet hier, hè? Ja, maar dat moet natuurlijk ook als de advocaat van Kroon. Uh, maar goed, los daarvan. Zoals ik net al zei, als je even naar de feiten kijkt... dan is het slechts een zaak die gaat om het bezit van cocaïne. Er zijn heel veel rechtszaken van. En die halen over het algemeen niet de krant. Uh, dus waar het in ieder geval op lijkt, is dat de zaak echt een stuk groter is gemaakt... dan dat hij was. En, en daar is Knoops natuurlijk boos over. Ja, ja. Uh, nu zijn er ook allemaal uh, complottheorieën. Kroon heeft altijd gezegd, ja, iemand wil mij erin de inluizen. Wat denk jij daarvan? Ja, dat vertelde hij tijdens de inhoudelijke behandeling inderdaad. Hij zegt van, op het moment dat ik die Willemsorde kreeg... kreeg ik echt dreigende brie brieven van, we gaan je breken. En van hero tot zero. Uh, hij zei, ik ben een oor aangenuit door mensen die me dit misgunnen. Ik had een carrière bij Defensie, een leuke kroeg. Er is vast iemand geweest die me wilde kapotmaken. Uh, het kan ook zijn dat het kwam omdat hij Finnies heeft overgenomen, dat café. Mm -hmm. Er waren jarenlang bepaalde klanten, echt koning daar, die bepaalde alles daar. Uh, als er maar geld werd verdiend. Maar toen Marco de kro kroeg overnam werd hij de baas en gooide er sommige mensen uit. Dus hij denkt, ja, misschien wilde iemand me kapot maken, Is drugs in mijn drankje gedaan. En uh, hij grapte ook nog een beetje van, ja, en ik heb mijn hoofd natuurlijk ook niet mee. Nee, nee, hij heeft een mooie grote kale kop. Dus uh, ja. Uh, ja, precies. De, we, we hoorden hem al even, die Marco Kroon. Is zijn naam gezuiverd? Dat, dat, dat werd hem ook gevraagd en dan zegt hij dit over. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat ik waarschijnlijk 4 mei... onze majesteit weer recht in de ogen kan kijken. En uh, wat ik altijd al heb gezegd, ik heb haar vertrouwen niet beschaamd. En dat ben ik blij dat, ik dat, dat het nu drie rechters zijn geweest die dat uh, uiteindelijk voor uh, heel Nederland hebben uitgezocht en de uitspraak hebben uh, gedaan. Zodat ik de majesteit gewoon recht uh, in haar ogen kan aankijken. Ja. Malini heel kort, mag hij die Willemsorde eigenlijk houden, die, die hoge onderscheiding? Ja, hij mag hem houden. Hij, hij mocht hem eigenlijk al houden. Uh, maar hij had zelf gezegd dat als hij zou worden veroordeeld wegens drugsgebruik, dat, dat hij hem zou inleveren. Uh, dus nou ja, hij houdt hem dus. Maar zoals hij zelf ook al zei: mensen blijven toch denken waar rook is, is vuur. En ja, de schade is eigenlijk onherstelbaar. We gaan toch het boek sluiten. Wat betreft ja. deze zaak, ijs ook voorbij. Marini, ik wens je een goed weekend. En uh, we spreken je volgende week weer. Oké. Okay. We gaan dan naar het voetbal. Ragnar Niemeijer kijkt naar FC Zwolle tegen RKC. In Zwolle kijken iets van 9.500 mensen wat glazig voor zich uit. Want RKC is op een 2-0 voorsprong gekomen. De achtervolger jaagt dus meer en meer op de koploper in de Jupiler League. De 69e minuut van de wedstrijd inmiddels. Vier minuten geleden. Dirk Boerichter profiteert van zwak verdedigen rechtsachterin bij FC Zwolle. Maar mensen elkaar aankijken. Niets doen. Boerichter kan vertrekken aan de linkerkant. Een handje nog van de doelman van Zwolle. Leon Terwielen zit eraan. Maar de bal verdwijnt in de lange hoek. En Boerichter onderscheidt zich dus ook in deze belangrijke, hele belangrijke wedstrijd in de competitie. Maakt nummer 18 is ruim topscorer, heeft twee doelpunten meer inmiddels dan Donny de Groot. Van wie je kunt zeggen dat hij er wat minder aan te pas komt in de punt van de aanval van de Waalwijkers. Zwolle nu via de linkerkant, de aanval, maar met zijn tienen tegen de elf van RKC. Nou, dus die rode kaart voor Drost. De Drost van Zwolle en die 2-0 achterstand ziet het er naar uit. Dat hier vanavond geen volksfeest gaat losbarsten. Maar dat er een wat bescheidener feestje in Waalwijk gevierd gaat worden. Want die ploeg leidt Waalwijk RKC met 2-0 bij Zwolle. Dan gaan we naar Andy Houtkamp, die kijkt naar ADO tegen FC 20 en heb die heb jij ooit, nou ja, in bijvoorbeeld 30 jaar, <lacht> zo'n spannende wedstrijd gezien als dit? <lacht> maar... <lacht> ja, Gefeliciteerd hè, Andy. Dank je wel. 30 Dankjewel, jaar op de radio. Gisteren precies 30 jaar. <lacht> 1981, 21 april. Hongbalwedstrijd. Neptunus tegen de Spartaan. Ik zal het nooit vergeten. Ja, nee, dat kan me voorstellen. Uh, de, de meeste mensen wel. Gelukkig maar. Ajax <laughs> FC Twente. 0-0. Uh, en heel erg tekort gedaan. Dat is FC Twente. Want die scoorde een mooi doelpunt. Ruiz. En dat doelpunt werd afgekeurd vanwege duwen. Maar er was helemaal niets aan de hand. Zagen we ook in de herhaling. Nou, even later kon je zeggen. Een goedmakertje van Scheidsrechter Weger heeft toen uh, in het strafschopgebied Vicento onderuit. Werd geschoffeld door Douglas. En uh, er geen penalty werd gegeven van aan ADO Den Haag. En dus staat het nog altijd 0-0. Is het wel heel erg spannend en leuk om naar te kijken. Uh, zitten we vlak voor rust nog een 2,5 minuut te gaan en heeft uh, Twente de bal. Maar zoals gezegd, het kan echt alle kanten op gaan. Het is heel spannend tussen ADO Den Haag en FC Twente in deze hele belangrijke wedstrijd met nog 2 minuten te gaan. En ADO kan dus Europees voetbal halen en dat is 23 jaar geleden dat het voor het laatst gebeurd is. Precies. Dat, dat weet jij dus gewoon nog. 87 tot 88. weet <laughs> ja, ik, ja. ja. <laughs> Goed, hè? En niet tot straks weer. Hè? Het is half 10. Freddy van Tijn weet wat wat er in het nieuws is. Radio 1, het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft de Syrische regering opgeroepen... geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten. Vandaag vielen tientallen doden bij demonstraties tegen het bewind in Damaskus. Mensenrechtenactivisten spreken van de gewelddadigste dag... sinds het begin van de protesten ruim een maand geleden. 70 mensen zouden zijn omgekomen door politiekogels... en door het inademen van traangas.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 En een medewerker van Ecomare op Tessel heeft een bijzondere fonds gedaan. Op een drooggevallen stuk strand zag ze een groot zwart bot met kiezen erin. Het bleek een stuk bovenkaak van een reuzenhert te zijn. Die dieren leefden zo'n 35.000 jaar geleden in Nederland. De herten hadden een schouderhoogte van zeker 2 meter... en gewijen met een breedte van bijna 4 meter. Dat zijn de hoogtepunten van het nieuws op dit moment. Dankjewel, Freddy. Exit Holland. Het is de tijd om de wereld over te gaan in Exit Holland. Michiel Willems woont in Engeland. En daar is volgende week vrijdag natuurlijk het huwelijk van het jaar. Nou ja, zeg eigenlijk maar het huwelijk van de eeuw. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, en dat hele huwelijk betekent eigenlijk maar één ding, namelijk feestjes. Ja, inderdaad. Uh, dat churk uh, kan je er wel aflaten, want het moet echt een heel, heel groot feest worden. Sterker nog, Engeland, uh, uh, Groot-Brittannië in het algemeen, maakt zich echt op voor... Uh, ja, wellicht het grootste feest sinds Diana en Charles trouwden in 1981. Dus het belooft echt wel heel groot te worden. Ja, en hoe viert Engeland dit dan? Uh, nou ja, het begint een beetje um, op donderdagavond. Want vrij, vrijdag, als het huwelijk plaatsvindt, dat is een bankholiday. Dat is een vrije dag uh, hm. geworden. Die maandag is altijd na dat weekend. Volgens mij is dat 2 mei of zo, is altijd al een bankholiday. Dus het is een heel lang weekend met allerlei vrije dagen... En uh, het begint dus donderdagavond, dan gaan veel Engels uh, opstap naar de pub, dan krijg je de eerste uitnodiging al. He, veel feestjes met uh, een thema, van kleedt je aan als een royal, of een leider, of een prins, of, uh, of een officier, of generaal, want uh, William heeft heel lang ook in het leger gediend. Ja. En uh, ja, dat begint dus donderdagavond, dan heb je vrijdagochtend... Uh, het huwelijk in Westminster Abbey, daar nou, zit heel eng aan voor de tv en of dat nou thuis is, dat kan ook in de pub zijn, of een lokale council house of townhouse of community center, echt overal heb je wel uitnodigingen. Grote we schermen thuis... ook, net als bij het voetbal. Ja, dus in, ja? okay. in, in de stad of allerlei pleinen en uh, bijvoorbeeld hier thuis hebben we al vijf, zes uitnodigingen gehad van... Nou, komen we bij ons kijken in die pub of in de townhouse of in community center. Je hebt ook mensen gewoon eigenlijk die hun huis openstellen voor de straat. En die vragen hem bijvoorbeeld vijf pond. En dan doen ze het in een achtertuin. Uh, Zet een groot scherm neer, allerlei bier. En uh, ja, het brengt Engeland dus echt wel een beetje bij elkaar. Ja. Uh, ik hoor het ja, maar ga je zelf kijken? Um, ja, weet ik nog niet. We hebben een uitnodiging gekregen voor uh, een feestje en dat is uh, Unelected Leaders. Want Royals zijn natuurlijk niet gekozen, zoals politici. Yeah. Dus een vriend van mij kwam op het idee van... nou, ik wil graag een feestje geven... en dan moet je dus uh, aankleden of, of uh, verkleden... als een, uh, ja, iemand die niet gekozen is. Dus je kunt dan natuurlijk Prince Charles verwachten of Camilla... Maar ook bijvoorbeeld nou, Gaddafi of Fidel Castro of Saddam Hussein. <laughs> dus het wordt een uh, ja, interessant thema. <laughs> ja, dat denk ik ook. Zeker een interessant thema. En nu, nu kan het natuurlijk zijn dat dit Engeland bij elkaar brengt. omdat Engelsen gewoon lekker zin hadden in een feestje. en zin hebben in een biertje en een lekker lang weekend. en misschien nog wel lekker weer ook. Uh, zijn ze ook wel een beetje trots op het Koningshuis? Ja, best wel. Het is uh, voor heel veel Engelsen. En met name de natuurlijk wat ouderen, degene die uh, 40 en uh, 40 jaar en ouder zijn. Die zijn echt opgegroeid met William. Die kennen William van, van jongs af aan van van oh, William naar de Kleuterschool en naar school, naar de uh, militaire academie, naar St. Andrews om te studeren. Al oh, heeft ze Kate ontmoet. En nu is het dus voor een heleboel Engelsen en heel veel Britten van onze William, hè? als of een soort familielid is. Ga trouwen. De grote dag is aangebroken. Dus voor heel veel. Ja, met name iets oudere Britten hebben echt het gevoel van... Goh, wij kennen deze jongen, ook al hebben we hem nooit ontmoet. We hebben ze het hele leven gevolgd. En uh, het voelt voor een moeder, een trotse moeder van... Vandaag is de dag dat mijn zoon uh, gaat trouwen. Zo voelt, uh, voelen de, de moeders in, in Engeland dat bijvoorbeeld? Eigenlijk wel. Ik had van de week een, een etentje. En um, toen zat ik met de ouders van een vriend van me te praten... En, Soms heb je met de ouders heel veel te bespreken en soms wat minder. En in dit geval had ik niet zo heel veel te bespreken met die moeder. Dus ik dacht, nou, ik, ik begin het zo het En bam, dat was raak. Dat was een goed onderwerp. Want ze ging 20 minuten, 25 minuten door over hoe leuk meisje er al niet was. En hoe goede keuze. En dat ze in het begin toch wel de reserves had. <lacht> maar nu had ze het toch wat beter leren kennen. En... Uh, ja, heel veel uh, Britten voelen zich dus toch best wel heel erg uh, betrokken bij, uh, bij die familie. Ik wens je heel veel plezier met uh, de aankomende feestweek, Michiel. Dank je wel. graag gedaan. Er. Bij Adel Den Haag tegen FC Twente is het rust 0-0 daar. In Zwolle wordt er gevoetbald om het kampioenschap. FC Zwolle speelt tegen RKC, Ragnar Niemeyer. 77e minuut van de wedstrijd. 2-0 dus voor RKC. Na die tweede goal van de baanwerkers van Dirk Boerichter. Ligt er een op de grond bij Zwolle. Ik denk dat dat... Uh... Arne Slot was of is het een van zijn ploeggenoten? Het is een van zijn ploeggenoten. Even lastig te zien vanaf hier de spel. Het spel gaat verder met een vrije trap voor Zwolle. Met in ieder geval nu wel slot achter de bal. Bal naar Bakati. die linksback is gaan spelen in de tweede helft. Na het inbrengen van Pot die aan de rechterkant is gaan staan. En de bal de diepte ingespeeld. En verdedigen bij RKC Waalwijk met een invaller met Van Hout. Die de bal als laatste heeft aangeraakt zeggen een aantal mensen van Zwolle. Dan zou het een corner zijn. Maar de scheidsrechter... Kevin Blom staat daar in de buurt en zegt dat het gewoon een ingooi is. Die bovendien ook nog eens een keer voor Hans Mulder is. Dan laat hij nou net in het shirt spelen van RKC. Het gebeurt allemaal helemaal aan de andere kant van het veld. Lastig te zien vanaf hier wat er precies gebeurt. Nu de bal bij Schreurs over de zijlijn gegaan. Straks een been uit en dus mag er weer gegooid worden door RKC. Zal alweer Hans Mulder worden. En het doelsaldo, laat ik het daar even over hebben. Want dat is nog maar zeven doelpunten in het voordeel van Zwolle. Elke treffer van RKC telt natuurlijk dubbel. Er komt er daar een bij en dan gaat er eentje af aan de kant van FC. Zwolle. Of eigenlijk andersom. Er komt er eentje bij bij Zwolle. Er gaat er een af bij RKC. En zeven nog maar het verschil. Komt er nog eentje bij. Dan is het nog vijf doelpunten verschil. Met twee wedstrijden te gaan. Dan is dat zelfs geen doorslaggevende factor meer aan het einde van de rit. Omdat er zwakke tegenstanders Fortuna Sittard en RBC wachten op RKC. En Zwolle heeft een programma met Kamburen en Den Bosch. Wat aanzienlijk zwaarder is. Van Peppen met het balbezit voor RKC. bal gaat nu de middenlijn over richting Boerrichter. Die weer helemaal de oude is. Goeie paas nu. Richting de linkerkant van het veld waar kan worden gelopen door Braber en dan vergeet hij de bal. En dan is de kans verkeken voor RKC. Dit was er weer eentje. Er zit meer in het vat voor RKC als de ploeg het goed uitspeelt. De spreekkoren die lelijk zijn van de Zwolle aanhang moeten stoppen in de 79ste minuut. Zwolle RKC 0-2 wordt het dan 0-3 van Hout. Hens zou je zeggen keeper laat de bal los en legt er eentje neer. Bal gaat op de stip. Jazeker van Hout. ...woords aangeraakt en uh, dan staat Blom in de buurt, kent hij geen enkele twijfel en uh, legt hij de bal op de strafschopstip voor de tweede keer in deze wedstrijd. En de scheidsrechter geeft dan geen geel, tot nu toe tenminste, aan de doelman aan Van Dijk. Die heeft geel nadat hij hens maakte buiten het strafschopgebied, is dat geen rood vraagteken. In ieder geval kreeg hij daar geel en wordt hij nu gespaard en zo vind ik dat Blom... Een aardige stempel op deze wedstrijd drukt in negatieve zin. In het nadeel, met name van RKC Waalwijk. Jongens, ik neem aan dat we deze penalty even gaan meenemen. Zeker wordt er geantwoord: dat is goed. Nou, Donny de Groot, daar staat hij. Wordt dat doelsoldo? Dat verschil inderdaad maar vijf doelpunten. Dat zou toch wat zijn? 0-3. Zwolle speelt een allerbelabberdste wedstrijd inmiddels. En RKC is heer en meester vanaf het begin. Daar is de aanloop van Donny de Groot door het midden hard goal. 10 minuutjes nog te gaan en het is uh, Zwolle 0, RKC 3. Nou, nou, nou, nou, nou. Dit is Radio 1. BNN Today. Een flinke fittie tussen Apple en Samsung. Ruzie in telecomland. Dus Samsung klaagt Apple aan nadat Apple eerder deze week juist Samsung aanklaagde. De Samsung Galaxy, dat is een telefoontje, lijkt namelijk wel heel erg veel op de iPhone. En ook de Samsung Tablet heeft nogal wat iPad-trekjes. Apple is er dus helemaal klaar mee. En Samsung is nu ook wel eens boos. Nou, dat is ingewikkeld. Zeg Maarten Rijn is van het Gadget Blood Bright. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Waarom is Samsung nou weer boos op Apple? Ja, het is een beetje een spel natuurlijk. Uh, Samsung heeft uh, vandaag teruggeslagen door in uh, drie verschillende landen rechtszaken aan te spannen tegen Apple uh, op zijn beurt. Uh, het gaat dan, uh, ja, Samsung beschuldigt Apple ervan dat uh, Apple uh, inbruik zou maken op verschillende patenten van uh, Samsung. Dan mm -hmm. gaat het voornamelijk om allerlei technische zaken. Dus dan moet je denken aan uh, ja, de manier waarop je met een laptop gebruik kunt maken van de mobiele internetverbinding uh, van je telefoon. Of uh, technische trucs om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat de batterij uh, langer meegaat. Ja. Dus eigenlijk een steekspel op, op en neer is het nu. Kleine dingetjes waar ze kwaad over zijn. Ja, omgekeerd zou je het misschien ook kunnen zeggen. Hè, van, want Apple klaagt bijvoorbeeld ook over de verpakking uh, die Samsung dan gebruikt voor zijn telefoons. Want die zat veel lijken op de verpakking die uh, Apple zelf voor de iPhone gebruikt. Dus ja, dat uh, lijkt inderdaad op het eerste gezicht uh, af en toe kleine dingen te gaan. Uh. Ja, ja. Maar toch, uh, dit zijn wel uh, eigenlijk vrienden, want ze werken ook veel samen, toch? Klopt, ja. Uh, Apple is de op één na grootste klant van uh, Samsung. Uh, ik geloof dat 4% van de totale omzet van Samsung uh, uh, ja, veroorzaakt uh, wordt door Apple. Uh, alleen Sony neemt meer af uh, bij Samsung, dus dan moet je denken aan uh, ja, onderdelen voor mobiele telefoons. Bijvoorbeeld die Apple inkoopt bij uh, Samsung. Ja, nou dan, dan is de liefde misschien wel een beetje over, schat ik zo in. Want... Want eh, rechtszaak naar rechtszaak, dat kan niet goed zijn. Ja. Nou ja, het is, uh, behalve Samsung en Apple speelt nog een partij mee in deze zaak. Hoewel die niet betrokken is bij uh, die rechtszaken tot nu toe. En dat is uh, Google. Mm -hmm. uh, want Samsung maakt uh, voor zijn mobiele telefoons en uh, uh, zijn tablet uh, gebruik van het besturingssysteem van Google. Uh, Android, geheten. Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste concurrent uh, voor uh, Apple. Uh, je ziet dat uh, Android uh, heel snel een uh, ja, groot marktaandeel krijgt. En de belangrijkste reden daarvoor is dat uh, Google uh, dat Android gratis weggeeft aan fabrikanten die uh, tablets en. Uh, uh, smartphones maken. Aha, en daar is Apple natuurlijk een beetje boos over. Ja, die zijn er niet blij mee, hè? want uh, nou ja, uh, zij willen natuurlijk graag het grootste besturingssysteem hebben voor de uh, smartphone. En uh, ja, uh, je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van intimidatie, uh, dit soort zaken... Uh, richting de, de makers van uh, smartphones, hè? van uh, oké, okay, je krijgt wel gratis uh, dat besturingssysteem van Google uh, en dat is hartstikke leuk voor jullie, uh, maar als je daar gebruik van maakt, moet je er wel rekening mee houden dat wij eventueel een rechtszaken tegen jullie aanspannen. En op die manier hoopt Apple dan om het uh, onaantrekkelijker te maken voor uh, de producenten van mobiele telefoons om uh, ja, gebruik te maken van dat Android. Ja, en is Samsung en ook uh, op, op hun beurt ook weer Apple dan onder de indruk van die rechtszaken of komt dat wel vaker voor? Nou, het is echt een soort van gezelschapsspel onder uh, producenten van mobiele telefoons. Hè. Als je, bijvoorbeeld Apple die heeft eerder al uh, rechtszaken aangespannen tegen Nokia, HC en Motorola. En dat gebeurt dan ook steeds weer uh, omgekeerd. Hè. Dus uh, de ene partij spant een rechtszaak aan en uh, binnen een week, uh, zoals nu uh, afgelopen week, komt er dan een tegenclaim uh, van een andere partij. Uh, en uh, Vaak komt het niet echt op een echte rechtszaak, hè, maar uh, is het vooral ook een truc om uh, ja, uh, tot een schikking te komen met elkaar, zodat ze ja, gebruik kunnen maken hmm. uh, van elkaars technologieën zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Ik heb een Android telefoon, ga ik er nog iets van merken? Uh, nou, ik vermoed het eigenlijk niet, uh, hè, je, je, je kunt natuurlijk zeggen van oké, okay, Apple uh, was heel vroeg, uh, of ja, Apple heeft de iPhone geïntroduceerd en opeens uh, duiken er al wel Android toestellen op die inderdaad af en toe wel uh, verdacht veel weg hebben van een iPhone. Uh, maar ja, het lijkt erop. Hè. En uh, ja, de vraag is of dat voldoende reden is om uh, nou ja, een rechtszaak te winnen. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met uh, cola en Pepsi, die bestaan ook allebei naast elkaar. Terwijl, ja. uh, terwijl het ook behoorlijk veel op elkaar lijkt. Ja, uh. en, en dat minuutje is natuurlijk, dat werkt gewoon op die manier handig. Dus ja, dat ga je natuurlijk niet meer aanpassen. Ja. Dat ga je niet slecht te maken. Precies, ja. Nou ja, mobiele, of, ja producenten van mobiele telefoons kijken natuurlijk voortdurend di allerlei dingen van elkaar af. En uh, dat geldt natuurlijk niet alleen voor mobiele telefoons, maar ook voor uh, ja, allerlei andere. Apparatuur. Dus uh, ja, uh, beter uh, goed gejat dan slechte uh, zon is het vaak. Uh... Ja, het is een mooi mobiel steekspel. Dankjewel Maarten Reiners van Bright. 3-0. 0-3 stond het bij FC Solen rkc Ragnar Niemeijer. staat het uh, nog steeds en dat blijft het ook wel even. Want we zitten in de 84ste minuut. Die 3-0 staat dus op het bord. En de wedstrijd is gestaakt na het uh, langdurig zingen van uh, beledigende spreekkoren... in de richting van de scheidsrechter van dienst vanavond, Kevin Blom... Het merkwaardige aan dat verhaal is dat Blom een uitermate slechte wedstrijd fluit. Want verzuimt tot een aantal keren toe om spelers van Zwolle de rode kaart te geven. Dat begon al vroeg in de wedstrijd met Bakati. Laat de doelman Leon Terwielen die al geel had en er nog een had moeten krijgen. Ja, dat zijn van die momenten dat het RKC wordt benadeeld. Omdat het publiek van Zwolle toch eigenlijk opgelucht zou moeten ademhalen. Maar dat is uh, niet wat gebeurt, want het publiek heeft het toch op de schijfzetter voorzien. Hoe gek kan je zijn? Het is uh, 0-3, de 84ste minuut op het bord. Iedereen is binnen en let maar op, zo meteen als ze terugkomen... dan zitten er opeens een heel stuk minder mensen. Want het is de supporters van Zwolle, een groot deel daarvan heeft zoiets van... nou, 7 minuten voor tijd, geloven we het wel. Ja, gelukkig staat de muziek wel hard. Ja. Today's Talent. is Talent. <laughs> Hollands hoop voor de toekomst. Muziek stond zo hard dat er uh, helemaal verdween. Ons land zit boorvool talent en in Today's stellend hoor je dan wie dat zijn. Een doorgewinterde vakman komt dan langs met een iets jongere collega om samen over hun fantastische vak te praten. Vanavond zijn er twee fotografen. Niet zomaar fotografen, ze schieten hun plaatjes bij voorkeur s'nachts met weinig licht en wanneer fotografen um, wanneer het eigenlijk wel lastig is om te fotograferen en wanneer hun modellen ook wel eens een drankje te veel op hebben, dat kan zomaar gebeuren. Dennis Duinhouwer heeft al jaren het wilde Nederlandse nachtleven vast en zijn jongere collega Robby Bouw is zijn protégé. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, um, de, de, ik denk dan meteen van, nou ja, ik kom ook wel eens in de kroeg en uh, dan komt er een fotograaf op je af, een beetje een ijverige barman en die denkt uh, klik, klik, klik, klik, hup het even voor mijn website. Is dat een beetje wat jullie doen? Ja. Yes, ja, yes. dat is eigenlijk precies wat we doen. <laughs> uh, nee, ik bedoel, partyfotografie is natuurlijk tegenwoordig echt uh, een soort iedereens hobby ook. Ja. Ik bedoel, uh, iedereen is dj, iedereen is fotograaf. Uh, maar ik, ik kan denk ik voor ons allebei spreken dat ja, we hopen er toch wel iets meer mee te doen dan alleen maar dat. Alleen maar ja, klikken. En... Ja. Ik heb hier uh, twee foto's van jullie. Uh, heb ik hier? Uh, bes beschrijf ze eens. Wat zien we? Moeilijk is het. Een foto beschrijven op de radio. Ja, maar... precies daarom. Een ja. uh, foto van mij is, uh, is, komt uit de VPRO-gids, geloof ik. Ja. En het zijn twee meisjes die. Uh, ja, het lijkt alsof we misschien zoenen. Misschien is dat niet zo. Ik weet toevallig dat dit twee beste vriendinnen zijn. Waaronder toevallig eentje mijn vriendin werd mm -hmm. die avond ook. Oh, mooi. Dat is een soort belangrijk persoonlijk momentje. Ja. Uh, en ja, de, het bijzonder, dat bijzonder moment vind ik zelf. Omdat de, als je naar de kleding kijkt, is het zeg maar de kledingmatch. De ene heeft een blauw topje aan en een zwarte broek. En de andere heeft een zwart topje aan en ja, een blauw ja. broek. Want daar denken jullie wel een beetje over na, Robie, Over dit soort dingen. Over dat het wel mooi moet zijn. Nou, ik denk niet dat je bewust over nadenkt. Maar je oog pikt het gewoon op. Dus je ziet... Net zoals in films, in Buffalo 66 heb je dat heel veel. Dan heeft ze bijvoorbeeld een rood sjaaltje om... en is de versnellingspook rood. Ja, ja. En je denkt niet letterlijk na... oh, het is allebei rood, op een gegeven moment vind je het beeld heel mooi. En dan valt je later op waarom het was. Het is meer een impuls, dan een bewust, bewuste keuze... Maar als je hem terugkijkt, dan is het van, oh ja, daarom viel mijn ogen op. En hoe doe je dat dan? Want dan, dan, je gaat naar een feestje toe uh, met je camera. Ik ja. neem aan een enorm groot ding. Een, uh, nee, ik heb een wegwerpcamera van een, uh, van een winkel. <laughs> Oké, okay, dus zo'n ding van 5 euro die je in de winkel koopt? Ja, hij, hij wel. Ik heb ja. een ding van 60 euro die uh, iets, be iets beter is. Maar het is, <laughs> het is wel het, het principe dat, uh, ik wil in ieder geval niet de... Grote partyfotograaf zijn met een grote camera en nee. een grote lens. en Dat is heel vervelend. Gewoon een klein cameraatje na het feest toe. En dan nou ja, rond een uurtje of drie wordt het denk ik interessant. Want dan meestal gaan de mensen een is beetje los. Wel, ja, meestal wordt het hoe later, hoe beter. Zeg maar. dan, mensen hebben op een gegeven moment ook... Dat komt ook door de kleine camera. Uh, maar mensen hebben op een gegeven moment om drie uur s'nachts... echt niet meer door dat jij... Aan het en hoe reageren mensen dan op, op jullie, Robbie? Dat, als, dat, je beeld, toch? Vraag jij of je een foto mag maken? Nou, voor mij is het iets anders, want in het algemeen schiet ik alleen mijn vrienden. Uh -huh. Dus die zijn het gewend en dat <laughs> maakt niet uit wat ik doe. Ja. Maar ik schiet ook wel eens mensen die ik niet ken. En die vragen dan, dan ga ik daarna achteraf gewoon een beetje een gesprekje ermee. Van hoi oh, ja, ik maak de foto van je zag er zo te gek uit. en super leuk en ik wil graag een foto hiervan. want ik maak soms foto's. Als ik er iets mee ga doen, dan uh, zie je het vanzelf al verschijnen ergens. Ja, ja. Hé hey Dennis, het is wel het is behoorlijk populair. Want ik volg ook al een aantal websites die dit, uh, die dit doen. Een beetje ja. van die groezelige partyfoto's. Hoe komt dat, denk je, dat het zo populair is? Uh, ja, ik bedoel, dat heeft natuurlijk met social media ook te maken. En iedereen wil... Uh, op die foto's staan. En iedereen wil op Facebook de volgende dag kunnen zien waar ze de avond ervoor waren. En hoe uh, hip en mooi hun vrienden zijn. En hoe leuk hun leven is. Ja. Dat, is ook, dat is ook precies de reden. Zeg maar, dit is eigenlijk de laatste keer dat ik naar buiten treed. Zeg maar, als zijnde nachtleven, oh. fotograaf. Hoezo? Nou, ben je er klaar mee? <coughs> nou, niet zozeer. Ja, misschien ben ik er wel echt klaar mee. Ik, ik wil niet zeggen dat ik het nooit meer uh, zal doen. Want als iemand met wat geld gaat zwaaien en zegt, hé, hey, dan kan je, uh... <laughs> je uh, er moet ook brood op de plank komen. Yeah. Uh, maar de, voor mij is de... Er komt ook een beetje door mijn leeftijd, maar de urgentie is er gewoon een beetje van af. Want toen ik dat ging doen in 2004, 2005... Ja, was ik ben dat ook gaan doen, omdat niemand dat op dat moment... zeg maar, waar ik me bevond in Amsterdam, niemand deed dat. Yeah. Dus ik was de enige met een camera. En dan heb je een soort urgentie, want dan is het ook meer dan partyfotografie en dan ben je ook iets aan het documenteren. Er was zeg maar. nog terrein wat nog gefotografeerd ja, moest worden. Ja, en nu, kijk, zoals, zoals, zoals Robbie het doet, uh, heel erg focussen zeg maar, op één groep... en een hele unieke stijl daarop loslaten. En uh, dat vind ik nog, dat, dat is iets anders dan gewoon partyfotografie. Maar voor de rest, het is het heel gênant als, als er meer fotografen op een feest zijn dan mensen. En ja. dat gebeurt, dat bedoel, dat ja. ze soms bijna let. ik vind dat genant. Ja, dan zijn mensen niet meer echt aan het feesten, maar meer aan het fotograferen de hele tijd. Nee, en ik, ik, bedoel, ik voel me daar ook wel eens een beetje schuldig over natuurlijk. Omdat. Het is jouw omdat nou ja, ik was wel. Ik, heb, ik heb, was ook zo'n jongen die. Uh, dan ben je in ieder geval een van de eerste. Maar ik was ook zo'n jongen die dan op zijn website een foto zette van de avond ervoor. Mm. En dat werd ook een ding. En dat heeft mensen beïnvloed. Uh, maar ik vind het nu heel, heel erg doorgeschoten. En ook omdat er uh, relatief heel weinig mensen zijn die daar die. Wins Belten echt bovenuit steekt. Die het next, ja, gewoon naar next level kunnen brengen. Ja. Robby, hoe ben jij begonnen met, met, met dit werk? Ik maakte gewoon foto's van mijn omgeving. Omdat yeah. ik dat leuk vond. Met je mobieltje ook en zo? Nee, nee. Dat oh, dat was wel, nee, nee. Ik nou, ben dat heel laat veel, zeg maar. Maar <laughs> ik ben echt heel laat met een telefoon. Ik, toen ik zeg maar twintig was. Yeah. Maar uh, ik maakte gewoon foto's om dingen niet te vergeten. Leuke momenten. Mm -hmm. En een gezamenlijke vriendin die wij toen hadden liet mijn foto zien aan Dennis. En Dennis zag daar potentie in. Dennis liet te zien aan een blad. Voor dat blad ging ik met die vrienden... die ik nu nog steeds fotografeer naar Berlijn... voor een roadtrip. En toen hadden we een serie in dat blad. Ja. En zo ging het verder. Maar ik kan me voorstellen... Uh, want ja, rond drie uur wordt het dus interessant. En dat is omdat er misschien wel wat drank en drugs in zit. Dus dan, uh, dan worden de feestjes wat losser. Um, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen het leuk vindt... om gefotografeerd te worden. Ook al zijn het in dit geval je vrienden. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar daardoor heb je, je hebt een soort van macht daarin inderdaad. Je kan later wel iemand neerzetten hoe jij wilt. Als jij een hele, hele hele te gekke foto hebt, maar die echt niet kan, die iemand echt beschamend neerzet, dan kies ik ervoor om hem niet te plaatsen. Ja, of ja, ik dus het gewoon, een, maar, een nippelslip of zo. dat gaat niet gebeuren nou, bij jou. Een nippelslip is oh, nou, niet die zo Ze hebben meestal kleding Zij aan, aan waar aan überhaupt een nippelslip zijn. maar niet... Te, nou, dat is gewoon een en al nippelslip. Dus dan kun je dat sowieso niet voorkomen. Hey Dennis, waarom is Robbie zo goed? Nou, omdat Robbie ik ben aan Robbie voorgesteld, toen was hij jaar of de 18, denk ik. En dat was net, zeg maar, zijn generatie kwam hij net een beetje... 17. <laughs> zijn generatie kwam Hij is van de generatie, zeg maar, van mensen die toen... heel veel gingen fotograferen en hun hele leven op Facebook zetten. Of MySpace was dat toen nog. Uh, maar zijn werk sprong er op een of andere manier tussenuit. En dan voornamelijk, ook, zeg maar, qua beeldkwaliteit. Uh, maar ook echt dat ik zag dat hij... Uh, dat het iets groters was wat hij wilde vertellen... dan alleen maar van kijk eens hoe leuk mijn, en hip mijn vrienden zijn. Ja, ja. Dus dat is een soort ja, verlangen in... Of, dus, ik had heel erg het idee van, dat dat, dat ja, heel belangrijk was... dat er zo'n jonge gast zeg maar, kwam die iets met heel veel liefde... en, en gewoon heel goed fotografeerde. Ja, want over twintig jaar dan liggen jullie foto's er ook nog steeds. Dan hebben we hebben een mooi beeld van hoe de feestjes waren in, uh, in 2011 en de jaren daarvoor. Maar ja. hoe hopen jullie dat jullie foto's worden gezien in dat jaar? 2030 ja, ik, ik kan er niet zoveel over zeggen. Uiteindelijk bepalen andere mensen dat. Uh, en ik, weet je wel, ik wil ook niet claimen dat wij degene zijn die onze generatie aan het fotograferen zijn. Want met ons nog 85 anderen. Mm -hmm. Uh, maar als ik, weet je, voor mezelf is het moeilijk te zeggen. Als ik naar Robbie's werk kijk. Uh, denk ik dat het de tand des tijds zal overleven. Uh, omdat het. Ja, het is gewoon veel inhoudelijker, veel beter. En qua beeld gewoon veel beter dan wat de meeste mensen doen. Ik bedoel, er zijn heel veel kids die goed werk maken. Maar huh. dus, ja, zijn het verlangen in zijn werk. en de, het, het, zeg maar het grotere geheel waar het ook bij hem zeg maar, om draait. zijn niet alleen die foto's. Dus, dus hij creëert zijn hele. Leven daar omheen, zeg maar. Het is nu uh, even kijken hoor, zeven minuten voor tien. Nou, de feestjes gaan bijna beginnen. Ga je nog ergens naartoe, Robby? Ja, ik moet vanavond DJen. Oh, kijk aan, en ondertussen fotograferen. Soms, als er iets leuks gebeurt, dan uh, maken we een foto van. Altijd je. een cameraatje bij je. Ja. Ah. Welk feestje is dat? Ja, het is in de Soho in de Regulier Zwarstraat. Oké. Okay. Nonne, nonne. De voor, de, ja, precies voor de mensen die, uh, die, die er aan toe gaan, dat ze even wat goed leuks aantrekken natuurlijk, want anders ja. sta je verkeerd op de foto. Is nee, nee, nee, maar echt. Dennis, jij ook nog fotograferen of was dit nee, de laatste keer? Ik heb, ik heb het Klaar te maken mee? met de, de kater die van 35 jaar krijgt als die uh, een avond in het Jimmy. <laughs> de Jimmy ah. Dus over een week weer Dus dat is, dat is ook meteen je antwoord op je vraag waarom ik iets minder uh, aan partyfotografie doe en meer uh, met, met uh, andere dingen bezig ben. Dennis Duinhouwer en Robby Bouw. Dank. Leuk dat je er waren. We gaan het voetballen. Uh, even kijken waar we eerst een kijkje gaan nemen. Ik neem aan ADO tegen FC 20 Want dat is nou een hele belangrijke wedstrijd. Want FC 20 gaat ADO verpletteren en die houtkamp. Ja, nog steeds geen 10-0. Het staat 0-0 <laughs> voor uh, ADO in dit geval. Want ADO is toch de betere ploeg in de eerste helft geweest. De meeste kansen, alhoewel het doelpunt dat gescoord werd door Roeris werd afgekeurd. Het is spannend, het blijft spannend. Ik denk wel dat er een winnaar gaat komen. Het staat nog altijd 0-0. Er is nog steeds, uh, wordt nog steeds gestaakt. Ondertussen bij Eftels Volle tegen RKC. Today's talk. Vandaag hadden we het bij ons op de redactie de hele dag over de rechtszaak. Tegen Marco Kroon bijvoorbeeld. En eigenlijk zaten we ook gewoon een beetje te genieten van het lekkere weer. Maar waar hadden ze het over in de taxi? We gaan het eens kijken in Heerenveen. Kees Meertens is daar taxichauffeur. Ja, dag Luc. Dag, uh, nou, het was een rustige goede vrijdag vandaag. Ja. Maar goed, de gespreksonderwerpen die waren de, de stroomstoring in Heerenveen gisteren... Oeh. Wat dan ook maar weer eens de kwetsbaarheid aantoont van onze samenleving. Ja. Maar gelukkig duurde het maar een uurtje. Maar ja, desalniettemin was het een uh, grote chaos bij de, bij de taxicentrale. Is dat zo, ja? Hoe kwam dat dan dat, ja. dat er stroomstoring was? Ja, ja precies, ja. Hoe komt het, ja? <laughs> Ik weet het niet, er is een storing in een, een compelstation of zoiets, ja. Maar dan, maar dan ligt het hele, de hele taxicentrale plat? Ja, heel Heerenveen lag plat, dus je kon uh, je ook niet voor de stoplichten te wachten, want die deden het ook niet. He. Nee, precies, oké. Okay. Nou, en verder de droogte en het verbod om paarsvuur te ontsteken. Ja, want dat, uh, daar houden ze wel van natuurlijk, daar in Friesland. Ja, want hier in de regio waren dus ook vijf uh, vergunningen afgegeven. Maar ja, dat, uh, dat kan nu niet doorgaan, uh, dat begrijpt ook iedereen wel, maar men mag het later wel doen, schijnt het. Ik ga eens even kijken of het in Maastricht bij Dion ook zo, uh, zo droog is. Dion goedenavond. Hey, goeieavond. goedenavond. Hoe is het bij jou in de taxi? Um, Warm. Aangenaam. <laughs> aangenaam. Ah, aircoatje, aircoatje. <laughs> ja. <goed>, ja. <laughs> Waar heb je het over gehad vandaag? Uh, we hadden het hier over die, over die, die Marco Kroon. Ja. En de meesten hebben het zoiets dat ze. Die man moet natuurlijk met rust laten. Ja, ik bedoel iedereen, maar wat is een foutje? En als die man dus geen foutje heeft gemaakt, ja, dan moet dat ook gewoon uh, geaccepteerd worden. Ja, hij is nu. Niet, uh, ver, niet, niet verder gaan zoeken dan de is. Hij is nu, uh, hij is nu veroordeeld hè, voor, uh, voor stroomstootwapens uh, verhandelen. Vind ja, je, maar dat is zo belachelijk. Ja, vind je nou een held of toch een crimineel? Nee, die, die man heeft een goed werk gedaan. Waarom moet je die man een lastig vallen? Ja, nou ja, goed, ja, hij, hij heeft ook iets gedaan, want die mag natuurlijk, hè? Ja, maar wie doet dat niet? Ja, dat weet ik ook niet. Ik niet, ik dus ben een hele brave Maar Zou die wat uh, dingen doen wat niet mogen, toch? Nee, dat is waar, dat is waar. Dus uh, Maastricht kiest ervoor om Marco Kroon lekker met rust te laten. Ja, precies. En ik, volgens mij wil Marco Kroon hetzelfde ook. De VN ook. <laughs> oh, kijk aan. Nou, dan hebben we zo heel Nederland wel gehad. Gaan we hem vanaf nu met rust laten? Ja, dat is, het is natuurlijk belachelijk. Uh, hè? Ja. Nou... Ik ga terras op, ik weet niet wat jullie gaan doen. Ja, ja, ja. Nou, ik kan het even bellen, werken. Ja. Ah ja, dat is ook goed, ja. Nou, ja. <laughs> ik, zal, ik zal aan je denken bij mijn uh, derde biertje. Dat is goed, dan uh, baletaf <laughs> van ango geven. Ja. <laughs> Heel goed. Dion en Kees, dank jullie wel en een goed weekend. Even kijken hoor. voordat ik dat biertje ga drinken, gaan we toch nog even naar ADO tegen FC Twente en die Houtkamp. Ja. Ik geen bier hoor. Nee, het is 0-0. Nee, net een lekker op. 0-0 nog altijd. En nu gaat Ado in de aanval. 0-0. De stand. Ado in de aanval met Buis. Buis brengt de bal naar buiten naar Vicento. Vicento in het stadsopgebied moet hem teruggeven. Richting Buis. Buis. Buis langs de keeper. Krijgt hij 3 Nee, Want de bal wordt door Team Dali van de lijn afgehaald. Wat een kans voor Ado Den Haag was dit, zeg. Mooie aanval. Zelf opgezet door Danny Buis. Bal naar buiten naar Vicento. Krijgt hem terug. En dan is hij langs de keeper. En uh, lijkt hij de bal erin te schieten. Maar Team Dalli die de bal van de lijn afhaalt. Dit was de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Ado blijft in de aanval gaan via Radu En die speelt de bal in het strafschopgebied naar Bolikien. Met andere woorden, een hele spannende, leuke wedstrijd. Maar het staat nog altijd bij Ado Den Haag tegen FC Twente 0-0. Mogen de beste winnen in deze wedstrijd. Ik ga een biertje drinken op het 30-jarig jubileum van Andy Houtkamp. Het wordt vast een goed biertje, denk ik zo. Volgende week, of maandag, dan zijn we er weer. Volg ons ondertussen dit weekend op Facebook. Bijvoorbeeld facebook.com slash en check de filmpjes op onze website www.bnntoday.nl. Tot maandag. B -M -N. Kijk, met zo'n geavanceerd machinepark zijn we uniek in Europa. Het stelt ons in staat om. Bij IT-staving weten we toevallig dat dit unieke productiebedrijf... een freelance systeembeheerder zoekt. Ben jij een freelance top-IT'er en op zoek naar een uitdagend project? it staffing Good thinking. it staffingnl De Hersenstichting prijst werkgevers met de hersenbokaal. Heeft u een hersenaandoening en geeft uw werkgever u alle steun om aan het werk te blijven? Stel dan uw werkgever-kandidaat en meld hem aan voor de hersenbokaal 2011. Ga voor 10 juni naar hersenstichting.nl en laat ons weten waarom juist uw werkgever deze prijs verdient. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? De sensorrevolutie komt eraan. Sensoren hebben een grote impact op de ontwikkeling van producten en diensten die ons leven verbeteren.